Van u. Catherine Straatman met het NOS-journaal. Van Parijs, dat heeft minister Tillessen van Buitenlandse Zaken gezegd. Volgens Tillessen heeft president Trump laten weten dat hij openstaat voor het vinden van de voorwaarden. waardoor de VS kan blijven meedoen. In juni had Trump aangekondigd uit het klimaatakkoord te stappen. Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius zetten zich strap voor de nieuwe orkaan Maria. Die trekt morgen langs de bovenwindse eilanden en gaat gepaard met erg veel regen. Daarom deelt het Rode Kruis dikzeilen uit aan inwoners op Sint Maarten... die geen dak meer boven hun hoofd hebben na orkaan Irma. Met de zeilen kunnen ze hun beschadigde huizen afdekken. Maria is morgen waarschijnlijk een orkaan van de tweede categorie. Dat is flink minder dan Irma, die had de zwaarste orkaankracht, 5. In Hongkong is een man van 21 om het leven gekomen toen hij in een spookhuis door een metalen object werd geraakt. Volgens een woordvoerder van het petpark liep de man in verboden gebied en zou hij zijn geraakt door een doodskist. Hij werd bewusteloos gevonden in de attractie met de naam Buried Alive, levend begraven. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht maar bezweekt daaraan zijn verwondingen. Sunweb heeft bij het WK op de weg in het Noorse Bergen voor een verrassing gezorgd door wereldkampioen op de ploegentijdrit te worden. De Duitse ploeg met Tom Dumoulin, Wilco Kelderman en Sam Omen bleef de favorieten van BMC en Team Sky voor. En in Den Haag heeft het Nederlandse Davis Cup team... Met een, na een 2-0 achterstand met 3-2 gewonnen van Tsjechië. Timo de Bakker sleepte de winst binnen in de vijfde en beslissende wedstrijd. Roman Haase had daarvoor de stand al gelijk getrokken. Door de onverwachte zegen komt Nederland volgend jaar weer uit in de wereldgroep. Nederland speelde voor het laatst in 2014 op het hoogste niveau van het landentennis.